Goedenavond eh, lieve mensen, goedenavond allemaal, even de microfoon goed doen, want ja, deze lezing, eh, ik wil niet zeggen in haast, maar eh, ik had gedacht, nou, ik heb een eh, vakantiestop, maar ik had verkeerd gedacht en vanmorgen bereikte mijn verzoek om toch nog voor eh, deze, eh, deze zondag,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 En dan kunnen we een kleine meditatie weer doen om ons te verbinden met het licht. En mag ik je verzoeken om je beide voeten stevig naast elkaar op de grond te zetten. Of als je ligt, voel je je verbonden met de aarde. Visualiseer de zon voor je. Nou, je kunt je ogen dicht doen als je dat wilt. Visualiseer de zon voor je en... Als het moeilijk voor je is om dat te visualiseren, leg dat op de binnenkant van je ogen. Doe dan alsof je de zon voor je ziet. En adem in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. Doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd die adem even vast en breng het licht van die zon naar je navelchakra. Misschien wil je dat gewoon wel eens, als je eens een momentje hebt voor jezelf of s'avonds voordat je gaat slapen, kun je deze meditatie doen. <kijkt> Dan kun je dus, als je dat wilt, rustig inademen. Die zon naar je navelchakra brengen en dan rustig uitademen. En je doet dat steeds. Je concentreert je daarop. Ja, en soms inderdaad, we hebben allemaal wel eens van die piekergedachten, van die dwanggedachten. En dan als je gaat zeggen, ja die duw ik weg, die wil ik niet. Nou, laat ik je vertellen, dan komen ze in nog sterkere mate op je af. Denk dan maar gewoon dat die gedachten die van jou zijn, op jou afkomen, op jouw licht afkomen. En laat ze maar komen. En breng ze maar met dat licht van die zon naar je navelchakra. En dan gaan soms al je gedachten weer naar die warrige gedachten. Nou, dan pak je jezelf weer bij je nekvel. En dan ga je die gedachten weer inademen, die van jou zijn. En die breng je dan weer naar het licht. Want ze mogen er zijn. Het is helemaal niet erg dat ze er zijn. Je hoeft ze niet weg te duwen. Of te kwaad om te worden, dat je daar steeds door lastig gevallen wordt. Want ze zijn van jou. Dus jij kunt er ook iets mee doen en leg ze gewoon in dat licht neer dat je verbindt, dat je hebt van jezelf en waar je mee verbindt met het licht van de zon. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Met dat licht kun je dus ook je hele lichaam heel maken. Dat nou, gaat niet hoor, hoor ik dan ook wel eens zeggen. Ja, misschien had je het ook een beetje te ver laten oplopen. Dus, ja, dan duurt het misschien even, maar je kunt het dus ook in een paar seconden doen. Want tijd, ach, het maakt niet uit, de tijd, ook al doe je er jaren over. Jij bepaalt. Ik heb begrepen in mijn eigen leven dat tijd, inderdaad, de afstand is tussen Oorzaak en gevolg. Dus je kunt het ook in een paar seconden doen. Jij bepaalt dat zelf. Dus adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Deze ademhaling is een goddelijke ademhaling. En je zou dus kunnen overwegen om, als je luistert naar deze lezing, de ademhaling op deze wijze te kunnen gaan doen. Dan zie je ook hoe vaak je je aandacht afdwaalt van wat je wil doen. Maar dat het ook in je gewone leven steeds zo is. Maar in ieder geval de lezing van, van deze zondag dus. In de lezing van vorige week, nummer 90... Kwam de volgende zin voor. En misschien is het je opgevallen, maar misschien ook niet. In ieder geval besloot ik om het iets meer uit te diepen. En ik denk dat het net in deze tijd wel. Eh, ja, wel belangrijk is om, om, om dit te zeggen. Ik keek deze week naar de tv en ik zag een uitzending over een secte en ik dacht, ja, dat, dat, dat was natuurlijk al, maar dat zal waarschijnlijk nog, nog vaker gebeuren met mensen die, die zich aansluiten bij iemand. En die, die hun hele uh, ziel en zaligheid aan een ander geven en niet meer nadenken over hun eigen leven, over hun eigen zelf en dat omkeren in een groep en zich daar veilig in voelen mogen ze allemaal zelf weten hoor, daar ga ik niet over. Maar ik besloot toch dat onderwerp iets meer uit te diepen. En ik citeer, dus uit mijn vorige lezing van vorige week, nummer 90 dus. Het goddelijke wijkt. Soms hevig. Soms helemaal. Soms een beetje, als dat niet het geval is. Als die mens vol hart in zijn... Of haar eigen denkbeelden. Einde citaat. En dat is geen, um, geen uh, oordeel. Hè? Want iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil. In principe mag je alles doen. Niets is verboden. Ja, de wetten van mensen die mensen gemaakt hebben. Maar in de goddelijke hiërarchie is alles, mogen we alles doen. En ik heb daar wel eens een, een hele lezing aan gewijd, want anders dan dwaal ik nu af en dan, dan kom ik niet aan mijn onderwerp toe. Dus in ieder geval, het, daar wilde ik deze lezing over hebben, over dat het goddelijke wijkt. Soms hevig, soms helemaal, soms een beetje, als dat niet het geval is. Als die mens volhard in zijn of haar eigen waandenkbeelden. We kunnen dan spreken over godsdienstwaanzin. Volharden in het eigen geloof, dat helemaal niet verkeerd is, maar waar geen liefde in zit. Het geloof in het zelf, of het geloof waar geen liefde in zit, en geen liefde in de handelingen naar mensen toe, in het spreken naar mensen toe, naar mensen in je omgeving, maar zeer zeker ook buiten de kring van mensen waar je mee. ...in aanraking bent. Het is het... volharden in de zogenaamde hoge plaats... ...die ingenomen was. Helaas... ...zou je kunnen zeggen. Maar ook dit... ...is niet meer dan een ervaring... ...die die mens... ...op dient te doen. En laat ik je zeggen... ...ieder mens in zijn of haar evolutie... ...zal deze ervaring... ...mee willen maken... Niet om te oordelen, maar om te voelen hoe dat voelt. Daarom kunnen we er ook niet over oordelen. Dus om jezelf op een hoger standpunt te zetten. Op een uitverkoren plaats. Dus boven de mensen. Dus neerkijken op mensen. En over mensen zeggen... Nou, daar schrijf ik maar niet mee, daar spreek ik maar niet mee, want ze zullen me toch niet begrijpen. Want je bent op zo'n grote hoogte gekopen, gekomen, en ja, dat begrijpen anderen je niet meer. Het niet eens zijn in zo'n discussie, niet willen communiceren, maar wel het kommervolle gelijk willen hebben. Ik zeg maar niets meer, hoor ik dan. Ze begrijpen mij niet. Hoor ik dan. Ik sta daar al zo ver van af. Hoor ik dan. Dus van grote hoogte. Veronderstelde grote hoogte. Op mensen neerkijken in feite. Toch denk ik wel eens. Of ze zich werkelijk realiseren. Dat ze zich dan juist op deze wijze. Van anderen afscheiden. Want zij zeggen. Zij zijn goed. Zij zijn zonder fouten. Zij zijn uitverkorenen Buigen ze zich naar mensen. Komen ze over zichzelf heen. Vragen ze zich af hoe anderen voelen. Hoe anderen denken. En reageren. Kunnen ze nog afdalen. Om te vragen... Hoe het werkelijk met mensen is gesteld. Koppig dus, op het eigen standpunt te blijven, te blijven staan. En anderen te verwijten en niet te begrijpen. Want zij zijn uitverkorenen. Zij staan op zo'n hoog plan. Zij weten het allemaal. Ze kunnen niet meer met anderen omgaan, omdat ze zulke hoge kennis ontvangen, dat anderen dat niet meer begrijpen, denken ze. Ja, veelal verharden zulke mensen en zijn ze niet meer in staat om zich open te stellen voor anderen. Wat er ook in hun leven gebeurt. Ze blijven op hun eigen standpunt staan. En we kennen ze allemaal. We hebben het allemaal wel een keer meegemaakt. Met anderen. En diep wetende dat we het zelf ook eens zo gedaan hebben. We hebben allemaal wel eens met zulke mensen te maken gehad. Haat. Nijd. Kwaadheid, een onvermogen om met anderen om te gaan, woede naar iedereen toe. De ander heeft het altijd gedaan en starheid. En het zal zich uiten in het lichaam, want de liefde stroomt niet door. Maar daar wil ik het nu niet over hebben, dat is, euh, nou, dat is weer voor een andere lezer, en trouwens, daar heb ik al eens een keer over gesproken. Maar stel je voor, hoe het eruit ziet voor mensen die aura's kunnen zien, hoe, hoe zo iemand eruit ziet, hoe zo iemand voelt voor mensen die daarin kunnen voelen. Raad in die aura naar buiten, anderen toe, laat de weg naar God, naar het goddelijke. Blokkeren. Ze weten het wel. Ze voelen het ook wel. Maar ze willen er niets mee doen. En het voelt ook niet lekker. Nou, goddank mag ik toch wel zeggen. Hebben de meeste... De meeste van ons het niet meer. Eens waarschijnlijk in een leven hebben we deze ervaring in ons gehad. En nu weten we hoe we ermee om, mee om, eh, er om moeten gaan. We zijn het ons bewust. Dus we zouden kunnen zeggen dat we het niet meer mee hoeven te maken. Toch zullen er in de komende tijd meer en meer mensen hierin volharden, dus dat verharden. En ik bedoel dan het volharden in hun eigen vreemde denkbeelden, in hun kwaadheid, naar anderen toe, maar ook naar zichzelf toe, maar dat wensen ze niet te zien. Om, een, om zichzelf op een hoger Plan te zetten. Een gevaar? Wel nee. Het komt gewoon voor. En als je er alert op bent en het niet veroordeelt, zou je kunnen zeggen dat het bij jou, dat het voor jou niet geldt. Door de acceptatie diep binnen in jezelf, als je hierover nadenkt en dat je je niet over oordeelt, zou je kunnen zeggen. Dat je het wellicht al een keer hebt meegemaakt in je evolutie, in een leven. En daarom zul je de ander niet veroordelen. Hoe hij of zij ook gelooft of denkt of jou behandelt. Je laat die ander. Maar ik had het over de haat en woede in de aura naar anderen toe. De woede dus, dat die mensen zichzelf wel op een hoger plan neerzet. En over anderen zeggen dat ze niet begrepen worden. Dat ze niet begrepen worden, dat niemand hen begrijpt en dan dan ook woest over worden. Dus met andere woorden... Lelijk kunnen uithalen. Die muur die die mensen zich hebben gebouwd, houdt hen tegen om waarlijk, waarlijk lief te hebben. Die muur houdt hen tegen om bij de liefde van hun eigen goddelijke gevoel te komen, om bij de God te komen waarvan zij ook een stukje zijn. En als je wilt, mag je voor het woord God de energie vorm noemen, of het onbenoembaar. Dus dat stukje God, dat je zelf bent, om bij die goddelijke ziel te komen, van jezelf, die ziel van jou, van mij, die altijd, is, maar die dan door die haat en nijd onbereikbaar wordt. Toch zal de muur, waar ik het net over had, in een uitademing van die goddelijke energie van God neergehaald worden. Altijd in totale liefde voor die mens. Voor alle mensen. En dan mag je visualiseren dat die goddelijke uitademing is zoals die ademing die ik in het begin van mijn lezingen gebruik. Je ademt in. Je houdt de adem even vast en je ademt uit. En in die uitademing zie je voor je dat die muur... ...naar beneden gehaald wordt. Maar luisteren die mensen, horen ze het, voelen ze het? Of blijven ze in hun eigen volharding of in hun eigen verharding zitten? God, God dus, die zal altijd proberen om die mens te bereiken... Er zal altijd proberen die mensen in een uitademing te willen bijstaan. Maar verwacht er niet te veel van. Want ook deze mensen hebben een eigen wil, een eigen vrije wil meegekregen. Net zoals alle mensen van de aarde. En ook zij mogen... Ook zij besluiten wat zij willen. Want als ook zij besloten hebben om te volharden in hun denken, in de waan van een godsdienst, in de waan om een ander te aanbidden, in de waan om meer te zijn dan een ander, dan zal het goddelijke en accepteren. De wet van de vrije wil zal ook hierin werken. Het respect van die energie, van de goddelijke energie voor die mens, die ook deze wet wil uitvoeren, dus de wet van de vrije wil, zal er altijd zijn. Het is juist onze eigen verantwoordelijkheid. die God ons daarmee wil geven. Dus we kunnen alles doen. maar altijd. altijd met eigen verantwoordelijkheid. Met eigen verantwoording. Het is dus ook de mensen. Die zich hoger stellen dan anderen. Want als zij willen dat hun weg geblokkeerd is, dan zal hun wil gerespecteerd worden. Want God, het Goddelijke, de energie met een hoofdletter, zal altijd, zal altijd dat wat de mens zelf wilde, respecteren. Respecteren en vervolgens loslaten. En het gevoel geven aan je: is dit het wil? Is dit het wat je wilt? Doe. Komt er op een moment in je evolutie, je eigen verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Want wat je uitstraalt, trek je aan. En juist door de gebeurtenissen die dan volgen, zal er nagedacht worden. Misschien niet gelijk, en misschien gaan daar jaren, Levens overheen. Maar eens zal die mens daarover nadenken. Eens in de evolutie van die mens zal het moment komen dat er de verantwoording genomen wordt voor de eigen gedachten, voor de eigen daden. En het vergeven van het zelf, van jezelf, zal als vanzelf volgen. De ervaringen in de evolutie van die mens, zal in het begin, zullen in het begin eenvoudig zijn. De ervaringen worden ons gegeven om ons te herinneren wie we waren. Ze zullen eenvoudig zijn en we zullen er allemaal eens mee om kunnen gaan. Toch zullen we zelf bepalen hoe lang wij over eenvoudige ervaringen om kunnen gaan. Gaan we er een leven mee om? Of komen diezelfde gebeurtenissen in steeds iets andere vorm weer voor? In een leven en nog leven en nog leven? We bepalen dat zelf. En eindelijk zullen we een gebeurtenis begrepen hebben en de ervaring begrepen en geaccepteerd hebben. We hoeven de ervaring niet te leren. Alleen ermee omgaan. Want kennis hebben we al lang in onszelf. Alleen velen van ons hebben het zich nog niet nog steeds niet. Eigen gemaakt. Ze hebben zichzelf afgescheiden van de liefde van het goddelijke. En dat is hun eigen vrije wil geweest. Maar verder, in onze eigen evolutie, levens na levens, na bepaalde ervaringen begrepen te hebben, geaccepteerd te hebben en losgelaten te hebben. Zijn we verder gekomen in onze evolutie. In onze ontwikkeling. En dan gaat God, het goddelijke, of zo je wilt, de energie, andere eisen aan ons stellen. Dan worden de gebeurtenissen groter. Intenser naarmate ons bewustzijn groeit. We weten weer hoe we met de eenvoudige dingen om dienen te gaan. Het is ons bekend en we kunnen erover nadenken om anderen wel of niet te veroordelen en te oordelen die het nog niet hebben ervaren. Dat op zich het andere veroordelen is ook een ervaring en kan levens sturen, Maar het komt erop neer naarmate wij verder gaan in onze ontwikkeling. God andere eisen aan ons stelt. En zeker aan mensen met een hoger bewustzijn. Dus zeer zeker mensen die al ver met hun inzichten zijn en die de onthechting begrepen hebben. Daar worden hoge eisen aangesteld. Voor hen gelden andere eisen om te kijken of zij ook met die omstandigheden om kunnen gaan, die bij hun bewustzijn horen. Om dan van een grotere liefde in zichzelf te weten. Sommigen willen dit niet, en dan kan de val sneller en dieper gaan dan met hen die een lager bewustzijn hebben. Ja, die mens mag best wel het nodige van zichzelf eisen. Dan mag die mens niet meer zeggen dat hij ook maar een mens is en dat hij gerust en daarom ook fouten mag maken. Hij mag het wel zeggen, maar het dient erover na te denken. Dat is het moment waarop de dingen toch niet op de juiste wijze begrepen waren. Dan straalt die mens iets uit en op die uitstraling komen die juiste gebeurtenissen af. Die mens kan zich nog vastgrijpen aan het denken dat het een hoog bewustzijn heeft. En denken dat het nou, ingestraald wordt en meer van dit soort worden. Hij kan denken dat het uitverkoren is, dat het een uitverkorene is. Een uitverkorene te zijn. Maar in feite is het een diep trieste gebeurtenis. Gebeurtenis. En denk erom, het kan ons allemaal overkomen. Laten we nooit oordelen. Het is zo gebeurd. We kunnen zomaar denken van onszelf dat we er zijn, dat we het allemaal weten. Maar we zijn er nooit. We beginnen pas. Hierna. Hierna, naar onze inzichten die we in ons hebben, is er nog zoveel, zoveel meer. En, en we kunnen het ons eenvoudig niet voorstellen. We zijn een millimeter in het bewustzijn van het universum. En daarboven. Er liggen nog vele, vele, vele kilometers. Wij zijn allen nog maar aan het begin. Hoe hoog wij denken ook, hoe ons bewustzijn zal zijn. We hebben nog maar net begrepen hoe de werking is van het werkelijke leven. We hebben het grootste geheim begrepen. De ander is nooit schuldig. En wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Deze woorden begrepen te hebben, diep in jezelf begrepen te hebben, niet geleerd te hebben, maar begrepen. En de werkelijkheid van deze woorden diep uit je diepste gevoel hebt laten komen. Dan heb je het geheim van het leven begrepen. En dan begint het pas, het werkelijke leven. Ja, dat geheim, ja, dat dus. De sleutel, ja, de sleutel tot het koninkrijk. Inderdaad, dat is de sleutel tot het koninkrijk. Het koninkrijk dat dus het werkelijke leven is. Dan komt als vanzelf de onbaatzuchtige liefde voor jezelf. En daardoor de onbaatzuchtige liefde voor de ander. Dan is die mens in staat om alle ervaringen van de aarde te begrijpen. Want soms zijn er ervaringen, gebeurtenissen... Die, die dan nog op die mensen afkomen, wellicht nog uit vorige levens, om iets terug te halen waar nog geen liefde in zat, en dan terug te leggen in de ervaring en los te leggen, los te laten. God, het Goddelijke, de energie, jijzelf dus. Leg deze ervaring op je eigen weg neer, om je te herinneren wie je was, wie je bent en wie je altijd zijn zult. Om dat wat je niet was te gebruiken om je te herinneren wie je wel Die mens dus is in staat om alle ervaringen te verwerken. Alle ervaringen die met het lichaam, de ziel en de geest te maken hebben. Om in dat leven die driehoek van lichaam, geest en ziel evenwijdige driehoek te laten zijn. Dus het lichaam, het denken en de ziel. Het denken, juist. Om het leven in werkelijk evenwicht te laten leven. Om jezelf in balans te voelen. Om jezelf in balans te weten. Want de gebeurtenissen zijn slechts daar omdat ze daar zijn. En de gedachte dat de ander mag doen wat die ander wil doen, is slechts voldoende. Het gevoel blijft heel en de liefde wordt niet verstoord. Want die mens laat de liefde in zichzelf niet verstoren. Door niets. Niemand is sterker dan die liefde in die mens zelf. Want die mens was al wat hij eens was. Doordat hij dat wat hij niet was... Heeft begrepen en heeft ingeademd door de levens heen in dat wat hij was. Dan is het leven, plez Dan is het leven plezierig, altijd, onder alle omstandigheden. En kan er gewoon met mensen gesproken of geschreven worden. Dan maakt het niet uit hoe anderen reageren. Het is goed. Dan is het gewoon geven en laten. Geven en spreken eventueel en laten. En we kunnen er steeds aan denken door die ademhaling die ik zojuist Beschreven heb, die ademhaling die goddelijk is, te gebruiken om in dat gevoel te komen. Door eenvoudig in te ademen, en dat kan toch niet zo moeilijk zijn, de adem even vast te houden en rustig uit te ademen. Alles wat in je andere levens was geweest, in te ademen, in dit leven. Te ademen. uit te ademen in je zonnevlecht, in je derde chakra, de plaats van je ziel. Dan kun je door je neus ademen, rustig in te ademen, adem even vast te houden en rustig weer door je mond uit te ademen en rustig in te ademen. En denk aan alles in je leven. Al je levens die achter je liggen. Je kunt er niets meer mee. Adem ze in. Hou het even vast. Voel daarin. En laat het op een uitademing van je afglijden. Je kunt erover nadenken, om dat tijdens meditaties te doen. Je kunt erover nadenken, dat je je op deze wijze bij de uitademing, zo in de warmte, in de buikholte van God, van de energie, van het onbenoembare laat zuigen. We hoeven alleen maar naar ons eigen gevoel te luisteren. Ons eigen diepe gevoel. Dat is alles. En dat schijngevoel laat los. Maar daarom is het ook zo belangrijk om ons eerst te verbinden met het licht. Dus we hoeven alleen maar... Naar ons eigen gevoel te luisteren. Daar liggen alle antwoorden. Daar liggen alle oplossingen. Daar vinden we alles. Want we hoeven het alleen maar te herinneren en naar boven te halen. Maar we kunnen er natuurlijk ook aan andere vragen. En daar is niets op tegen. Doe als je dat wil doen. Maar wellicht wil je erover nadenken. Dat je je dan eigenlijk hebt overgeleverd aan de gedachten. Aan de woorden van een ander. Je zou erover na kunnen denken. Dat het... Je angst is dat je dat doet. Is het angst voor de gebeurtenissen in je leven? Is het de angst om die ervaringen op te doen? Is het de angst om in die verandering mee te gaan? Misschien wil je daarover nadenken. Weet dan dat je de keuze hebt of leven vanuit de angst of leven vanuit de liefde. Jij bepaalt. Dus angst om de ervaringen op te doen? Je weet het allemaal niet meer en de gebeurtenissen zijn zo hevig. Ga terug naar jezelf. Neem tijd voor jezelf. Weet dat jij zo waardevol wordt gevonden, zodat deze gebeurtenissen neergelegd worden voor jou. Het is... Het is een test in je leven. Ga terug naar jezelf. Neem tijd voor jezelf. Ga terug naar het gevoel in jezelf. Dat moment dat je niet meer weet hoe je zit, hoe je ligt. Dat je niet meer weet hoe je je handen hebt neergelegd bijvoorbeeld. Alleen maar het gevoel dat je bent. Dat je je lichaam niet meer voelt. Adem nou rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. En voel diep, diep in jezelf. En zie. Dat je bij je uitademing je een voelt met die liefde-energie, met jouw liefde-energie, de goddelijke energie. Voel je daar een mee, hou dat gevoel vast en voel dan diep in jezelf en hoor dan het antwoord vraag. het is geen fantasie je hoort het dan ineens zonder enige twijfel weet dan dat het dan een beslissing is vanuit je ziel dan is het goed dan gaat het ook goed met je. Dan ben je op je eigen weg. Maar heb je twijfel. En je vraagt om je heen. En je legt al je ellende. Al je vragen bij anderen. Bij anderen neer. Weet dan dat je dan ook overgeleverd bent aan die anderen. Anderen gaan voor jou denken, anderen gaan over jou beslissen, anderen gaan jou vertellen hoe je moet leven, hoe je moet denken, wat je moet eten, wat je niet moet eten, welke, vooral welke medicijnen je moet innemen. En wat je niet moet doen, en ga zo maar door. Als dat het is wat jij wilt, doe. Maar denk na over je eigen twijfel. Waarom twijfel je? Je ziel zal aan je trekken. Hmm. Je twijfelt omdat je diep van binnen weet dat je daar alle kennis hebt. Weet dan dat die twijfel nooit uit je ziel komt. Want twijfelen is geen beslissing uit je ziel. Door zelf de beslissing te nemen om met het leven om te gaan en je verantwoording te nemen, geef je je ziel de mogelijkheid om zich in het lichaam te spiegelen en te ontwikkelen. Want het lichaam past zich aan de ziel aan. Ken bij jezelf je moeilijkheden en registreer ze. En als je ze geregistreerd hebt, dan kun je nadenken in jezelf. Kun je nadenken om de dingen te hergroeperen. Om ze te hergroeperen heb je het denken nodig. Het nadenken over het bemediteren van die dingen. Dit alles gaat over de ervaringen in je leven. En als je ze begrepen hebt door middel van mediteren, van nadenken, kun je loslaten en kun je ze achter je laten. En je hoeft ze nooit meer te dragen, je hoeft ze niet meer te tillen, je bent ervan bevrijd. En zo ben je weer een stapje verder gekomen in je bewustzijn. Steeds een stukje verder, en een stukje verder. Nou, en dan val je wel eens een stukje naar beneden. Maar grijp jezelf en ga door, steeds een stukje verder. En rustig inademen. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En voel je in met de liefde binnen in jou zelf. Met de God de energie binnen in jou zelf waar jij deel van uitmaakt. Voel je daar één mee. En laten we ons herinneren dat wij mensen Steeds maar weer alert, zo alert dienen te zijn in ons leven. En laat ik met nadruk zeggen, de mens die zoekende is, de zoekende mens, wees alert, blijf bij jezelf. Alles gaat om de liefde. Om de liefde binnen in jezelf. Dan wordt vanzelf de liefde naar anderen vanzelfsprekend. Dan kunnen we erover nadenken of we wel zo goed zijn als verdachten. Laten we alert zijn. Op onze onmachten. Maar laten we steeds voor ogen houden dat als je slechts slecht spreekt over anderen, dat je dan negatieve energie in het universum stuurt. Als je denkt dat je op een hoger plan staat en toch slecht spreekt over anderen. Hmm. dat valt niet samen hè, met de liefde. Dan kun je er niet mee omgaan. Dan Om die je terug te gaan in het gevoel van de liefde in jezelf. En de ander met mededogen te bezien. Maar ik zei, dat als je slecht, slecht spreekt over anderen, dat je dan negatieve energie de, de ruimte ingooit, het universum instuurt. Maar weet dat dat het hetzelfde is voor positieve energie. Weet hoe belangrijk het is als je positieve energie uitstraalt. En die positieve energie laat ons gelukkig zijn. Laat ons vrolijk en liefdevol naar onszelf en daarom. ...naar anderen zijn. Nou, en dan wilde ik het voor deze... ...met deze lezing het hierbij laten. Er komt een zomerstop. Mensen kunnen natuurlijk altijd in, in het archief kijken. We gaan de zomerstop gebruiken om op een andere manier op te nemen... ...dat het nog beter gaat... En eh, ja, sommigen gaan met vakantie, sommigen niet. Een heerlijke vakantie, voor iedereen natuurlijk. En denk nog even aan de ademhaling. Rustig inademen, adem even vasthouden en rustig uitademen. En ja, natuurlijk al mijn lezingen zijn te beluisteren op een eh, op website, website yhra.nl. En je mag natuurlijk ook vragen insturen, hoor. Er is geen enkel bezwaar tegen. En ze worden soms gebruikt en soms ook niet. Maar altijd anoniem. En lieve mensen, bedankt voor het luisteren weer. En tot na de zomervakantie. Dag allemaal, dag.